out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 Maar het strand vandaag in de zon Zon, zon Vroeg in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand hand hand. houd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 DFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheers.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 Dat is me te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nat. En de UNCC, dat wordt toch nooit meer wat.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 Want hier krijg ik het bedankt. Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren en ik kan gaan. Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren en Frick? Ik getwijfeld over België, omdat iedereen daar land. Ik heb getwijfeld. Over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 Oh, now she's tryna ice you. Let's start walking over on the dance floor. It's her fault, but what can she do? Tell me, baby, yeah. girl, if you're ready. I'm Ja, dat go, but you know she'll get by. Cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream a glue to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have to spend. Dip a cow through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Uh, uh. Gotta walk in the town to find a job. but enough? Try to keep your hands warm. So Run the cold. hole in your shoe. Let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm. Where you can live in the love of the common people. far from the heart of a family oh, yeah. man. Daddy's gonna buy you a dream that cling to. Mama's gonna love you just as much as she can.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 De man die in het Amsterdamse Concertgebouw een concert verstoorde waarbij koningin Beatrix aanwezig was, wordt nog steeds verhoord. Gisteravond stapte hij het podium op en noemde zichzelf onder meer een dienaar van Allah. Tijdens het incident bleef de koningin op haar plaats zitten. In Kenimer land Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staat een korte file op de A6, een richting Muiden. Daar staat bij